Goedemiddag allemaal, goed jullie allemaal te zien. Vandaag beginnen we een nieuwe serie in Oase. Waar is God als het leven pijn doet? Ik denk dat dat een vraag is die velen van ons af en toe afvragen. Want we gaan allemaal door tijden van pijn en verdriet... En teleurstelling. Vroeger of later krijgen we allemaal te maken met, met ziekte. Of relatieproblemen. Of problemen op ons werk. Of het overlijden van geliefden. En soms doet het leven zoveel pijn. Dat we zo ondergebukt gaan. Dat we ons afvragen. Heer, waarom? Waar bent u? Kan u eigenlijk wel iets schelen? En... Wat mij troost geeft is dat onze vragen en ervaringen niet nieuw zijn. Als je de Bijbel leest van Genesis tot de openbaring, dan zie je dat talloze mensen met diezelfde vragen en met diezelfde ervaring worstelen. En daarom gaan we vandaag en de komende drie weken een aantal van die mensen bekijken, of volgen, of beter leren kennen en zien hoe zij door lijden heen gaan, hoe zij God wel of niet ervaren? Waar is God in hun situatie? En vandaag gaan we kijken naar het, het leven van Job. Wie heeft het boek Job wel eens gelezen? Kan ik handen zien? Ja, ongeveer de helft. Nou, als je het boek Job nog niet hebt gelezen, wil ik je aanmoedigen om dat de komende week te doen. Dus is het boek in het Oude Testament voor de psalmen. En waarom ik je dat Aanraden om te doen, omdat het eigenlijk leest als een roman. Als een, een epische roman, een, een groot kosmisch drama. En het wordt door christenen, maar ook door niet-christenen beschouwd als absolute top van de wereldliteratuur. Wist je dat uh, veel bijbelleraren denken dat het boek Job het oudste opgeschreven boek is? Zelfs nog ouder dan Genesis. En dat maakt het eigenlijk nog bijzonder dat dit boek zo relevant is. Tot de dag van vandaag. Miljoenen mensen door de eeuw heen en ook nog vandaag. Die, die vinden herkenning in dit boek. En die vinden troost in dit boek. Nou, zoals ik al zei, het boek Job kan gelezen worden als een groot drama. Met verschillende hoofdrolspelers. En in deze preek zullen verschillende van die hoofdrolspelers tegenkomen. Allereerst is er natuurlijk Job zelf, naar wie het boek genoemd is. En we zullen hem straks weer tegenkomen. Maar eerst wil ik kijken naar twee hoofdrolspelers die eigenlijk een grote rol spelen, maar achter de schermen, zeg maar achter het gordijn van het toneel. En dat zijn God en Satan, Gods grote tegenstander. Laten we samen lezen wat er over hen geschreven staat. In Job 1, vers 6 tot 12. Daar staat dit. Op een dag kwamen de engelen in de hemel bij de Heer. En een van die engelen was Satan. Nou, even ter uitleg. Satan was dus van oorsprong een van Gods hoogste engelen. Hij stond als het ware het dichtst. Bij God. Maar Satan werd trots. Hij, hij nam daar geen genoegen mee. En hij rebelleerde tegen God. Hij wou zelf als God zijn. En sindsdien is hij een gevangen, gevallen engel. En hij heeft een grote groep engelen heeft in zijn val meegenomen. En dat werden kwade geesten of demonen. Maar blijkbaar kon hij in die tijd kon hij nog wel in de buurt van God komen, voor Gods troon komen. Dus dat, dat doet hij hier ook. Laten we verder lezen. Daar staat, hij wilde Job kwaad doen. De heer vroeg aan Satan, waar ben je geweest? Satan antwoordde, ik heb een lange reis gemaakt. Ik ben overal op aarde geweest. De heer zei, ah, dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien. Niemand op aarde is zo eerlijk en trouw als Job. Hij heeft eerbied voor mij en hij doet nooit iets verkeerds. Satan antwoordde, ja natuurlijk heeft Job eerbied voor u. Want u beschermt Job. En u beschermt ook zijn familie en al zijn bezit. U zorgt ervoor dat het heel goed met hem gaat. En hij krijgt steeds meer vee. Maar stel dat u alles van hem afneemt. Dan zal hij vast en zeker slechte dingen over u gaan zeggen. Goed, zei de Heer. Doe wat je wilt met alles wat Job bezit. Maar hemzelf moet je met rust laten. Toen ging Satan weg. Want een fascinerend gesprek vindt hier plaats tussen, tussen God en Satan. God die vraagt: Heb je, heb je mijn dienaar Job gezien? En hij begint als het ware op te scheppen over Job. Heb je gezien hoe, hoe, hoe trouw die is? Heb je gezien hoe eerlijk die is? Heb je gezien hoeveel eerbied die voor mij heeft? En Satan die zegt: Ja, hè hè. Natuurlijk heeft hij eerbied voor u. U heeft hem zo ongelooflijk gezegend, hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Ik vind je het gek dat hij u eert? Maar als u dat wegneemt, dan zal hij u vervloeken. Werden? Weet je wat Satan betekent? Satan in het Hebreeuws betekent aanklager. Hij die constant aanklaagt. En dat is dus precies wat hij hier doet. Hij klaagt Job aan... Bij God. En later zal hij God ook aanklagen bij Job. En waarom doet hij dat? Omdat hij niets liever wil dan God en de mens zoveel mogelijk van elkaar scheiden. En daarom hij, maakt hij Job zwart bij God en God bij Job. Eigenlijk is dat het enige wat Satan wil. Om die scheiding zo groot mogelijk te maken. Nou, wat, wat kan God nu doen om te laten zien dat Satan ongelijk heeft? Ik, ik heb daarover na te denken, wat waren nou andere opties geweest voor God? En ik kom eigenlijk tot de conclusie dat God eigenlijk maar één mogelijkheid was. En dat was Satan zijn gang te laten gaan. Om daarmee te laten zien dat Job God liefheeft, niet om wat hij hem geeft, maar om wie hij is. Nou, en dan is het dus over met het voorspoedige leventje van Job. He, we lezen dan in, in hoofdstuk 2 dat de ene na de andere knecht bij Job komt met een ramspoedbericht. Hij verliest al zijn bezit en al zijn dienaren. Eh, vandaag de dag zouden we zeggen, hij, hij gaat compleet failliet. En dat zegt nogal wat, want hij was zo ongeveer de rijkste man op aarde. En dan krijgt hij het meest verschrikkelijke nieuws te horen namelijk dat al zijn kinderen bijeen waren, samen in één huis en dat dat huis ineens stort door een grote storm. En zijn zeven zoons en zijn drie dochters zijn in één klap dood. Nou Job die is kapot van verdriet. En we lezen dat hij zijn hoofd helemaal kaal, kaal scheert, hij scheurt zijn kleren kapot. Hij strooit stoffen en assen over zich heen. En daarmee laat hij zien. Ik voel me zoals ik eruit zie: verscheurd. Kapot. Maar wat Satan verwacht, gebeurt dus niet. Job zegt niets slechts over God. Vers 21 lezen we dit: Hij zei: Ik had niets toen ik geboren werd. Ik had ook niets. Ik zou ook niets hebben. Als ik begraven word. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Job maakte veel ellende mee. Maar toch deed hij geen slechte dingen. En hij gaf God nergens de schuld van. Wauw. Herken je in wat Job hier zegt het lied wat we net zongen? You give... And take away, you give and take away, my heart will choose to say, Blessed be your name. Ik, ik hoorde bijna iedereen dat zingen, maar beseft je wel wat je, wat je zong. Dit, dit lied is, is heel makkelijk te zingen als je als alles je voor de wind gaat en alles goed gaat. Maar zo ongelooflijk moeilijk te zingen als je het gevoel hebt dat alles je wordt afgenomen. Als het leven pijn doet. Maar voor Satan is dit niet genoeg. En hij neemt niet al zijn bezittingen en al zijn kinderen af. Nee, maar hij geeft hem ook nog eens een verschrikkelijke ziekte. We weten niet precies wat voor ziekte het was. Maar het resultaat is dat hij over heel zijn lichaam verschrikkelijke etterende zweren krijgt. En hij vergaat letterlijk van de jeuk. Waardoor hij met een, een scherpe potscherf zich... Zich helemaal openkrapt. Waarschijnlijk zat hij ook helemaal onder het bloed. En hij kan geen eens meer in bed liggen. Zoveel jeuk en zoveel pijn heeft hij. En dag en nacht zit hij maar een beetje op de grond. Compleet kapot. Hij kon geen eens meer slapen. Maar het ergste leed is nog niet voorbij. Want dan komt de volgende hoofdrolspeler tevoorschijn. En dat is Job's vrouw. En dit is wat zij zegt, Job 2, vers 9. Blijf je nog steeds trouw aan God? Je hebt nu genoeg reden om hem te vervloeken. Doe dat dan en sterf. Wow. Lekker dan. Maar voordat we Job's vrouw belachelijk maken, of, of op haar neerkijken, of haar veroordelen, laten we proberen om onszelf even in haar sandalen te verplaatsen. Want eigenlijk Job's vrouw was eigenlijk de millennia Trump van die dagen. En ze, had, ze had alles. Ze had aanzien, ze, had, ze, was, ze was rijk, ze had veel kinderen. En ze is dus opeens alles kwijt. Al haar kinderen zijn dood. En haar man, die is dood en doodziek en zit zwaar depressief alleen maar op de grond. Zit helemaal onder het bloed en zweer. Hoe zou jij je voelen? Nou, Job's vrouw is compleet verbitterd. En ze doet dus wat denk ik heel veel mensen zouden doen in die situatie. Ze verliest haar geloof in een goede God. En ze vervloekt God zelfs. En ze... Ze moedigt haar man aan om hetzelfde te doen. Arme Job. Maar nog steeds zegt hij niks slechts over God, want dit is dan wat hij tegen haar zegt. Vers 10. Je woorden zijn woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan ook niet het kwade aanvaarden? En ondanks alles zondigde Job niet. En sprak hij niet slechts over God. Nou, dan komen we de volgende drie hoofdrolspelers tegen. En dat zijn zijn drie beste vrienden. Dan lezen we dit in vers 11. Job had drie, drie vrienden. Elifas uit Theeman, Bildad uit Suach en Zophar uit Naama. Ze hoorden wat er met Job gebeurd was. En ze besloten naar hem toe te gaan. Want ze wilden hem troosten. Ze herkenden Job pas toen ze heel dichtbij kwamen. Ze moesten erg huilen. En van, verschiet, van verdriet scheurden ze hun kleren kapot. En ze gooiden zand over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond. En ze zeiden niets. Want ze zagen hoeveel pijn Job had. Weet je, hadden deze vrienden het hier maar bij gelaten. Want, want hier doen ze eigenlijk precies wat nodig is. Ze, ze lijden met Job mee, ze, ze huilen met Job mee en ze zijn gewoon bij hem. En is dit niet precies wat we nodig hebben als wij door moeilijke tijden en door lijden heen gaan? Dat onze vrienden gewoon om ons heen staan. Met ons meeleiden en gewoon stil zijn. Maar helaas beginnen zijn vrienden dan te praten. En wat ze zeggen duwt Job alleen maar verder de afgrond in. Als je het leest, vijftien hoofdstukken lang praten ze op Job in. En, en, en proberen ze met allerlei redenen en verklaringen te komen waarom Job zo moet lijden. En die vijftien hoofdstukken kunnen eigenlijk samengevat worden met dit. Job leidt omdat hij zwaar gezondigd heeft. En daarom straft God hem. Weet je, die vrienden van Job hadden God helemaal in hun broekzak. Ze wisten precies wie goed was en hoe hij handelde. Hij zegent goede mensen en hij straft kwade mensen. En daarom was Jobs lijden zijn eigen domme schuld. Nou, Job... Die hoort dat en die wordt alleen maar bozer en bozer. En die blijft volhouden dat hij niets gedaan heeft om dit te verdienen. En weet je, hij is zo ongelooflijk goud eerlijk. Moet je eens luisteren. <clears throat> ik vind het zo, zo mooi eigenlijk. Hij zegt, ik stink uit mijn mond. Mijn vrouw heeft een hekel aan me, mijn eigen broers blijven mij in de buurt. Ook mijn kinderen willen niets meer van me weten. Ze lachen. Of ook kinderen willen niets meer van me weten, ze lachen me uit. Mijn oude vrienden hebben een hekel aan mij. De mensen van wie ik hield blijven weg. En ik ben mager. Al mijn krachten zijn weg. Ik ben meer dood dan levend. Jullie zijn toch mijn vrienden? Heb dan medelijden met mij. Want God heeft mijn hart gestraft. Waarom doen jullie hetzelfde als hij? Waarom blijven jullie tegen mij tekeer gaan? Weet je, Job lijkt zo murm gebeukt door zijn, door zijn vrienden, dat hij bijna lijkt te geloven wat zijn vrienden over, over God zeggen. Dat God hem straft. En dat wat alles wat hij ervaart, dat dat hem dus overkomt, omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Maar dan uit het niets komt deze ongelooflijk mooie geloofsbeleidnis in het volgende vers. Hij zegt in vers 23. Werden mijn woorden maar opgeschreven. Nou, ze zijn dus opgeschreven en dat lezen we nu. Gelukkig. Met een ijzeren pin in de rots geschrift. De letters gevuld met lood. Voor altijd. Want ik weet dat mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik en geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Met je voorstellen, na alles wat Job dus heeft meegemaakt, na alle stront die hij over zich heen heeft gekregen van zijn, zijn eigen vrouw en zijn eigen vrienden, dan in staat zijn dit te zeggen. Want ik weet, mijn redder leeft, en ik zal tenslotte hierop, hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Dit is zonder twijfel de meest krachtige geloofsbelijdenis ooit. Ik bedoel, hoe, hoe kan dit nou? Als je hier doorheen gaat en dat je dit nog zo kan zeggen. Is dat niet normaal? Wat, wat, wat zou jij zeggen? Gezegd, ik gezegd, mijn geloof en vertrouwen op een goede God... ...zou op een heel laag pitje staan. En ik zou waarschijnlijk de hemel bestormen met mijn vragen... ...en mijn wanhoop en mijn boosheid... En tuurlijk, dat doet Job ook en dat, dat lees je ook in al die hoofdstukken. Maar diep daaronder zit dus zo'n doorleefd vertrouwen in de goedheid van God. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat er veel over te zeggen valt, maar twee dingen wil ik noemen. Ten eerste, Job is in staat zijn geloof te behouden en zo'n krachtig geloofsbedrijding is uit te spreken, omdat God hem hiervoor de genade geeft. Gods genade en kracht slepen hem hier doorheen. Wat er ook gebeurt, God laat hem niet los. Het tweede wat ik hierover wil zeggen is dat Job dit kan zeggen. Omdat voordat hij door al dat lijden heen ging, hij al heel dicht bij God leefde. En daardoor kende hij God. Hij wist dat God goed was. En liefdevol en genadig. En dat besef was voor hem als het ware een reddingsboei, waar hij zich toen de golven over hem heen kwamen, zich kon blijven vasthouden. Waardoor hij niet verdronk. Want ik weet dat mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Weet je, dit is niet alleen de meest krachtige ook, maar ook een hele krachtige profetie. Een vooruitzien naar wat komen gaat. Een profetie op twee niveaus. Allereerst zijn eigen leven. Want inderdaad, God zal op een dag ingrijpen. En die zal alles omdraaien wat Satan kapot gemaakt heeft in zijn leven. En hij zal het zelfs veelvoudig vergoeden. Helemaal in het laatste hoofdstuk van Job, Job 42 vers 12, lezen we daar dit over. De Heer zegende Job in zijn latere leven nog veel meer dan in zijn vroegere. En zo kreeg Job 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 spanrunderen en 1.000 ezelinnen. Nou, dan, dan ben je echt de rijkste man op aarde. Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. Precies wat hij kwijt was, zeven zonen en drie dochters. En dan staat helemaal aan het eind van het boek, vers 16 en 17, Job leefde nog 140 jaar. Wow, en hij maakte mee dat zijn kleinkinderen werden geboren. En ook de kinderen van zijn kleinkinderen. En toen stierf Job. Hij had een lang en goed leven gehad. Wauw, na alles wat er dus gebeurd is, na al die ellende, is dat dus blijkbaar de samenvatting van zijn leven. Job had een goed en lang leven gehad. Want ik weet, mijn redder leeft. En hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Maar er is dus ook een tweede niveau, wat nog, nog veel verder gaat. Niet alleen in zijn eigen leven, maar 150 jaar later gaat die profetie op een ultieme manier in vervulling. Of 1500 jaar later. He, komt er inderdaad een redder naar deze aarde? En zijn naam is Jezus. En zijn naam betekent letterlijk God red. God red en grijpt in op deze aarde op een ultieme manier. Om ons te bevrijden van alles wat ons van God gescheiden haalt. Van al het kwaad, van onze schuld en schaamte en gebrokenheid en zonde, ja zelfs van de dood. Deze redder Jezus neemt het allemaal op zichzelf aan het kruis. En hij neemt het weg. Hij, neemt, hij sleept het mee de dood in. En dan staat hij op uit de dood. Zodat er helemaal niets meer tussen God en ons in hoeft te staan. Zodat Satan helemaal niets meer heeft om ons op aan te klagen. Het lijkt me heel frustrerend als je Satan bent. Dat je, je hebt lange lijsten met aanklachten tegen al die christenen. En Jezus die, die nagelt het aan het kruis en het is weg. Zeg maar, je hebt een computer met allemaal data en je doet hem op een dag aan en het is, het is helemaal leeg. Satan heeft helemaal niets meer om jou en mij op aan te klagen. Waarom? Dat Jezus het weggenomen heeft. Hij is onze redder. En weet je, Job leed verschrikkelijk, maar deze redder Jezus... Leed nog veel meer. Hij leed zoveel dat hij zelfs uitriep. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Op dat moment wist hij precies hoe op zich gevoeld moet hebben. Maar hij, Jezus, ging daar dus doorheen, Gods eigen zoon. Zodat wij nooit meer hoeven te ervaren of hoeven te denken dat wij God verlaten zijn. Hij deed het voor ons. Nou, wat zijn nou de lessen die we uit dit verhaal kunnen leren als we zelf door heftige tijden heen gaan? Waar is God als het leven pijn doet? Nou, ik denk de eerste les is dat als je door lijden heen gaat, dat je dan niet meteen moet denken dat God je straft. Dat God boos op je is. En dat je dat al helemaal niet moet zeggen tegen anderen die door lijden heen gaan. Het komt niet met makkelijke antwoorden. Heel vaak weten we niet waarom dingen gebeuren, waarom we moeten lijden. Want dat is het tweede. We hebben niet alleen te dealen met een zichtbare wereld, maar dus ook met een onzichtbare wereld. En in die onzichtbare wereld is er dus niet alleen een God, maar dus ook Gods tegenstander. Satan. En die tegenstander die probeert, net zoals bij Job, constant om ons leven kapot te maken. En waarom? Opnieuw, om ons bij God weg te trekken. Om ons ons geloof te doen opgeven. Om God te vervloeken. Dus als je door lijden heen gaat, geef dus niet meteen God de schuld. Ik denk dat het meeste lijden wat hier op aarde plaatsvindt, niet van God komt, maar van Gods tegenstander. En ja, dan vraag je je misschien af: ja, maar God is toch veel machtiger dan Satan? Hij laat het toch allemaal toe? Waarom stopt hij het dan niet? Hij kan het toch stoppen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ja, dat klopt. En toch laat hij soms dingen toe in ons leven, om ons heen, die we niet snappen. En ik denk, sinds ik 22 jaar geleden tot geloof kwam, dat dat mijn grootste worsteling is geweest. En nog steeds. Waarom moeten goede mensen soms zo ongelooflijk lijden? En voor mij is de belofte van Romeinen 8, vers 28 ontzettende hulp voor mij geweest. En daar staat dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem lief hebben. Hij gebruikt alles, dus niet alleen de mooie en goede dingen, maar juist ook het slechte, het kwade, het frustrerende, het pijnlijke. Op de een manier, in zijn almacht en ongelooflijke wijsheid kan hij het gebruiken en er iets goeds uit voortbrengen. Om ons zo dichter naar hemzelf toe te trekken, om ons meer te maken als Jezus, ons karakter te vormen en ons dingen te leren die we op geen andere manier zouden kunnen leren. C.S. Lewis, een bekende schrijver, die zei ooit, lijden met een lange I is Gods megafoon in een dove wereld. Heel vaak kunnen we God niet horen, maar blijkbaar door het lijden heen wel. En soms, heel soms, dan zie je dat als je terugkijkt op je leven. Dat je ziet, ah Heer, daarom liet Hij dat toe in mijn, mijn leven. Daarom. En zo heeft Hij dat ten goede gekeerd. Maar eerlijk gezegd, voor heel veel dingen in ons leven, zullen we het in dit leven niet zien. Snappen we het niet. Tot we Jezus straks zullen zien, face to face. En we zijn perspectief zullen zien. En we zullen waarschijnlijk zullen uitroepen, ah, daarom. En tot die tijd denk ik dat we geen antwoorden krijgen op het waarom. Ook Job krijgt geen antwoorden. Weet je, hij, hij, hij vraagt God constant, Heer, waarom? En wat doet God? Hij geeft hem geen antwoorden, maar hij geeft hem zichzelf. Vier hoofdstukken lang laat God zichzelf zien aan Job. Hij laat zijn ongelooflijke Macht zien, zijn majesteit, zijn wijsheid, zijn liefde en genade. En na die, die hoofdstukken antwoordt Job dan als volgt. Job 42 vers 3. God u heeft gelijk, ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begrijp. U zei, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven. Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Vrienden, als we door pijn gaan in ons leven, kan dat twee dingen bij ons doen. Het kan ons bitter maken, of het kan ons beter maken. En God geeft ons in die pijn geen antwoorden, maar hij wil ons zichzelf geven. Juist door die pijn en die moeite heen wil hij ons naar zichzelf toetrekken. En hemzelf aan ons openbaren. Zodat we hem persoonlijk leren kennen. Niet langer uit verhalen, maar we mogen hem zelf zien. Juist in die pijn. Dat vind ik zo mooi, wat, wat Job hier zegt. Vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Weet je, Job, blijkbaar, hoe trouw hij ook aan God was en hoe dicht hij ook bij God leefde, waarschijnlijk kende hij God nog niet echt. Kende hij God vooral uit de verhalen van anderen. Maar nu dwars door het lijden heen, kan hij zeggen, nee, nu heb ik u echt gezien. En nu ken ik u pas echt. Weet je, dit is ook het verhaal van, van heel veel christenen die door vervolging heen gaan. Wist je dat er 200 miljoen christenen op aarde zijn die constant te dealen hebben met vervolging en onderdrukking. Enkel en alleen omdat ze in Jezus geloven. Maar hun verhaal is dat juist in die pijn, in die moeite, in dat verdriet, ze God vaak op een hele persoonlijke manier leren kennen. En een van de oase mensen, Johanna, die, die is regelmatig ...op bezoek geweest bij die vervolgde christenen. En ik heb haar gevraagd om daarvan iets te delen. Een paar weken geleden um, was ik in het Midden-Oosten. En daar ontmoette ik Aziz. En Aziz groeide op in een moslimland. En hij was zelf ook moslim. En hij had geen fijn leven. Door een, een niet zo'n goede relatie met zijn vader gaf hij zich uiteindelijk over aan drugs en drank en seksuele relaties. Op de een of andere manier kwam hij uiteindelijk aan een bijbel. Maar God als vader, dat ging er niet in bij hem. En Jezus, de Zoon van God, dat was het ook niet. Maar hij zat wel diep in de ellende. En op een avond op zijn kamer ging hij op zijn knieën en zei hij, nou God, als u nou echt bestaat... Laat u zelf dan maar aan mij zien. En God liet zich zien. Zijn kamer werd helemaal licht. En hij hoorde een stem. Aziz, ik start een nieuw leven met jou. Aziz werd christen. Stopte met de dranks en de drugs. En ging Jezus volgen. En het was zelfs zo mooi dat hij anderen ging vertellen over Jezus. Maar zoals ik net al zei. Hij woonde in een land vol met moslims. En... Het was eigenlijk niet toegestaan om over Jezus te praten. Van een heel mooi leven met Jezus werd hij van de een op de andere dag in de gevangenis gezet. Omdat hij kerken stichtte. Omdat er meer mensen christen werden. In de gevangenis werd hij mishandeld. Zat hij een maand in isolatie, waar hij het verschrikkelijk heeft gehad. En werd hij verhoord. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten. Maar hij kreeg vijf jaar voorwaardelijk hij moest één jaar verbannen worden en elke week een Koranles volgen. Hij kon zijn studie ook niet afmaken. Van een mooi leven met Jezus was het leven nog steeds mooi met Jezus, maar zat hij wel diep in de ellende. Uiteindelijk heeft hij het land verlaten en is hij naar een ander land in het Midden-Oosten gegaan, waar hij nu opnieuw kerkplanter is en waar hij opnieuw over Jezus vertelt. En ik ontmoette hem en ik zei, maar Aziz, je bent zo vol van God. Je zag de liefde in zijn ogen voor Jezus en de vreugde die hij uitstraalde. Hoe gaat het met je? En hoe hou je dit nou vol? Hij zei, ik zit aan de antidepressiva. Ik slaap s'nachts niet. En van bepaalde geluiden word ik heel erg bang. En het was niet aan hem te zien. Maar het was wel de werkelijkheid waar hij mee te dealen heeft. En toen zei ik, maar hoe hou je je dan vol? Nou, hij zegt, het leven is echt heel moeilijk. Ook in het land waar ik nu woon, word ik vervolgd. En een paar maanden geleden, zijn moeder woont nog in het land waar hij oorspronkelijk opgegroeid is, is er een inval gedaan, is zijn moeder mishandeld, hebben ze haar telefoon afgepakt, en inmiddels weten ze waar Aziz woont. Hij zegt, het leven is echt heel zwaar. Maar weet je, ik kan kijken naar de, de moeilijkheden die ik heb, die er ook daadwerkelijk zijn, maar ik kan me ook richten op Jezus. En wat hem heel erg vasthoudt is 1 Petrus 5 vers 8. Daar staat, wees waakzaam, want de duivel die is op zoek naar een prooi. Hij zegt, dat merk ik. Ik word steeds weer aangevallen. Maar, dan staat er ook, besef dat door u, gesterkt door uw geloof, uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Dus hij wordt zo bemoedigd dat hij weet, maar ik ben niet de enige. We zijn samen. En dat dat, wat ik daarvan leerde was, ook in mijn leven is het wel eens moeilijk en ook in uw leven is het vast wel eens moeilijk. Maar hij zegt, we hebben elkaar. En denk ik denk, wat, wat mooi dat wij elkaar als oase hebben. Dat we elkaar mogen bemoedigen en elkaar mogen versterken. En het tweede wat er staat is, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Nou, een beetje een moeilijke zin. Maar waar het op neerkomt is, wij zijn in Christus. Wij zijn van Christus. En dan staat er, God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. En hij zegt, het leven is elke dag moeilijk. Maar ik kijk niet naar de moeilijkheden. Mijn perspectief is op Jezus. Hij zal mij sterk en krachtig maken. Je hoeft het niet zelf te doen. Dit is een belofte die God geeft in de Bijbel. Hij zal je sterk en krachtig maken. En dat zag ik aan Aziz. Het was zo wonderlijk om het, en voor mij is het een enorme zegen om die mensen te ontmoeten, de liefde en de kracht die hij uitstraalt van Christus, te midden van alle moeilijkheden. Aziz zegt niet, het leven nu met Jezus is makkelijk en halleluja glorie. Het leven is moeilijk en het is pittig. Maar ik hou vol doordat hij mij sterk en krachtig maakt. En daar kan ik een hoop van leren en dat wilde ik graag aan jullie doorgeven. Dankjewel, Johanna. Ik ken wat verhalen en ik, ik ken waar jullie, of van sommigen weet ik waar jullie doorheen gaan, en tegelijkertijd weet ik het ook helemaal niet. Ik weet niet wat jullie pijn ten diepste is. Maar ik weet één ding wel. Namelijk dat God die pijn wil gebruiken om je dichter naar hemzelf toe te trekken om juist in die pijn zichzelf aan jou te openbaren. Zodat jij net zoals Job ook kan zeggen, eerst ken ik u alleen van verhalen, maar nu heb ik u gezien en ken ik u persoonlijk. En weet je, de beste manier om God persoonlijk te leren kennen, is het kruis. Het kruis van Jezus. Want daar heeft God eens en voor altijd laten zien... Dat God, een God is, niet afstandelijk, maar juist een God die zo dichtbij komt. En zo met ons begaan is, dat hij voor ons geleden heeft. Dat hij met ons geleden heeft. En in onze plaats geleden heeft. En daarom gaan we zo avondmaal vieren. Om dat te vieren en te herdenken. Maar eerst wil ik uh, Manon en Koen naar voren roepen om met ons te een lied te gaan spelen. En je hoeft niet mee te zingen. Ga luisteren naar dat lied. Ik wil je wel uitdagen en aanmoedigen. om Terwijl dat lied gespeeld wordt. Om in gebed of in aanbidding. Jouw pijn en jouw moeite. Bij God te brengen. En God te vragen. Of hij jou zichzelf wil laten zien. Juist in je pijn.